Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Thuiszorg West-Brabant gaat op verzoek van de GGD mensen thuis testen op het coronavirus. Dat moet de druk op teststraten verlichten, schrijft BN De Stem. Volgens de krant gaat het om een primeur in Nederland. Het gaat in eerste instantie om minder valide mensen met ziekteverschijnsel in een aantal West-Brabantse gemeenten. Waaronder Etteleur, Roosendaal en Bergen-op-Zoom. De nieuwe app Corona Melder is binnen een dag al 100.000 keer gedownload op Android. Dat schrijft RTL Nieuws. De cijfers van Apple zijn niet bekend. De app is sinds gisteren te downloaden. Bij de lancering had de autoriteit Persoonsgegevens nog flinke kritiek, omdat de app de privacy van gebruikers onvoldoende waarborgt. Amerikaanse bedrijven die hun productie van China naar de VS verplaatsen... kunnen rekenen op een belastingkorting. Dat heeft president Trump gezegd op een verkiezingsbijeenkomst. Verder zei Trump dat de federale overheid geen zaken meer zal doen... met bedrijven die hun producten in China laten maken. Met deze maatregel zet de Amerikaanse regering... een nieuwe stap in de handelsoorlog tegen China. Trump zei dat als hij wordt herkozen... de Amerikaanse economie zich snel zal herstellen... Economen houden er juist rekening mee dat het herstel nog even uitblijft. Voor de kust van Den Haag is zwemmen verboden. Gisteren is voor de kust ongezuiverd afvalwater in zee geloosd. Dat was nodig omdat een waterzuiveringsinstallatie was uitgevallen door de stroomstoring van gisteren in Den Haag. Daardoor is het water bij het Noorder- en Zuiderstrand verontreinigd. Volgens de gemeente hebben zwemmers die toch het water ingaan grote kans op maag- of darmklachten. Het weer, zon, stapelwolken en een enkele bui in het oosten mogelijk met onweer. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt 21 tot 25 graden. Morgen zon, later een bui en dan wordt het 24 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Alle informatie over ZFM, maar ook nieuws over Zandvoort... vind je op www.zfmsandvoort.nl of zfm TV. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, zee. Zandvoort, een zomerhit. Zfm. Dit is de Zomer van ZFM. Met, met nu. Voor Zandvoort en de regio.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 Feel like you're done, and the darkness has won, and babe, you're not lost. When your world's crashing down and you can't bear the thought, say, you're not lost.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 Michael Bublé Wij zetten hem in last. Goedemorgen, tweede uur. Vlogman Stuyp, paardenkoper live op je radio. Hier in Zandvoort. 7 over elf. Dus uh, tot kwart voor twaalf uh, stuien bij. En dan uh, gaan we het uh, met z'n drieën doen verder. We zitten hier met z'n vieren. Mevrouw uh, Kwaks. En nou, die mag mij wel een keer aanhouden, die meneer Bublé. Dat is even wat wat mij betreft. Ja, vindt u wel leuk? Nou, ik vind wel. Uh, die mag wel even op de koffie komen. Ja, oh, ja. Zit ik ja, lekker een lekker sterren de... bakkie voor hem. Ik vind het prima. Ja, toch? Hey, uh, uh, uh, ja. Tino, ik krijg een berichtje van, uh, van Jaap. Jaap Koper, we kennen hem wel. Uh, uh, die uh, ook een aantal van deze uren Hoeveel Invol. kopers ken je? Uh, nou, Jaap Koper is er uh, ongeveer 60. <laughs> er zijn er 176 van, hè? Onze ja. Jaap. Maar onze Jaap. Ja. Hey, neem even het ANP-bericht over. Wat ja, er... nieuwe brandhaard. Hè? Nieuwe brandhaard voor geplust. corona. geplust. Hij wil weten hoe wij erover denken. Nou. Nou. Nou. Zegt dus Frank? Ja, voorzichtigheid geboden, dat sowieso. Dat en sowieso. Voor, en, en voor de rest uh, kunnen we denk ik uh, niet heel veel meer doen dan uh, voorzichtig zijn en uh, ja, een beetje afstand houden van elkaar. Want dat uh, zal denk ik eerder helpen of beter helpen dan een mondkapje, wellicht. Maar uh, ja, dat is natuurlijk moeilijk met een heel druk zomerseizoen, zoveel mensen bij elkaar. Dus uh, we gaan het zien of dat ja. inderdaad ja. uh, wat men verwacht uh, in het nou najaar de kop is. De cijfers ja. tussen maandag 10 ja. en maandag 17 augustus. Dat is niet zo heel lang geleden en dat is vrij warm. En het zijn 24 gevallen, toename van 52 procent. Dat betekent dat het op 11 zaten. Wat ja. dus niet heel veel is. Nee. Uh, als je het een beetje gaat uitkleden, uh, waren er een aantal gevallen in horecazaken. Ja. Dat zijn vaak jonge mensen. Die ja. zijn of op vakantie geweest, of in de Appelhof, of zijn ergens geweest op kort afstand van elkaar. En dan heb je slechte ventilatie in de horeca. En uh, jongens, er zijn... Ik weet niet hoeveel duizenden mensen in zand wordt geweest. Ja. Uh, uh, op strand, in horeca, in de, in de, bij, bij de frietzaak, weet ik veel. Ja, gek hè, dat je dan van 11 naar 24 gaat. We zijn niet naar 400 gegaan hè? Nee hè? Naar 24. Ja. En volgens mij wordt het allemaal... Ik bedoel, mijn zoon... Uh, vind ik vind het niet echt een brandhaard. Uh, nee. En Weet je, zolang je, daar, zolang je voorzichtig blijft. Jongens, kom op be careful. Maar gisteren had ik weer... ik ga hem ook bellen, die man van de lokale supermarkt. Gisteren, dus je, je hebt hem gezien, hè? De <laughs> ik, zag hem, ik zag hem binnen Albert Heijn. Dat zijn daar de... te keer gegaan tegen acht Duitsers. Goedemorgen. <laughs> ja, dat vind ik niet nee, voor jou. Ja, gaan we, nee, maar luister, ja. Frank. Ik ga ja, die waren vier waren. maanden lang in één in de supermarkt. Ja. Eindelijk hebben ze bij de Albert Heijn... ik had met name toen een ja. bord neergezegd... Noem je twee koende in het Duits, want Die idioten die kwamen maar, bleven maar binnen gaan. Ja. En laat die mensen hun geld uitgeven. En ze zijn welkom, maar hou je aan de regels. God damn it. Ik zie acht Duitsers aankomen, die kijken elkaar aan, die lezen wij, Die waren de hoofdste grote zij. Die hij. pakken allemaal, het, allemaal, en die gaan met z'n allen naar binnen. En wat ze weer doen, wat dat doen ze allemaal. Ze betalen cash en ze rekenen allemaal apart af. Ja. What Wat de fuck. Dus op een gegeven moment ben ik op de afstand. zeggen: uh, uh, Kunnen ze doorheen? En ze zeggen: Wat? Ja, spreekt ze Duits? Ja, hij spreekt Duits. Kan ze doorheen? Ja, yeah. kom maar daar. Met twee koenden hoor. Ze is niet met acht, Zien ze ja. nou, die is niet blut of zo. Hij staat me aan te kijken als het nou recht. Het was niet leuk voor ze. Ja, niet, ik was er niet gaan bakkeleien of zo hoor. Uh, dus maar, pff, de mensen zijn gek geworden. Ik wil ja. ook dat die manager. Want er stond op een gegeven moment een beveiliging bij de appie. Er stond een hele aardige Turkse jongen en die hield een beetje in de gaten. Een vriendelijke man. Albert Heijn heeft 600 miljoen geplust volgens mij het eerste half jaar. Er zijn twee dingen die ze moeten doen: ze moeten die mensen laten aanvullen avonds. Want dan moet je iets meer betalen. Maar dat doen ze niet. Als je s'avonds laat aanvullen je spullen. Ja. Buiten werktijd. Dan moet je die gasten dubbel geld betalen. Dat willen ze niet. Dat ben ik met je eens. Dus er staat altijd een karretje in de weg. En in dat, dat, dat, dat paardje lopen er altijd 4.000 die je apart van afrekenen. Dus ja. A, zit iemand neer en zegt twee klanten tegelijk. Dat kost, iemand, dat kost iemand wel misschien 100 euro de hele dag. Poep, poep, poep, poep, poep. En betaal die gasten in de avonduren. Dan kan ik door mijn rijtje lopen. Dan kan ik gewoon veilig boodschappen doen. Ik, uh, ik ben licht irriteerd. Mag ik het zeggen? Nou, ja, nou ja, dat was, ja, het was, ja, ook altijd... was ook wel. De boodschap is duidelijk. Mag ik nou ook wat altijd... zeggen? Ja, kijken. ja, mevrouw Kwakker. Hoe is het ze nou om? Hè? Weet je, ik, ik zit daar nou <laughs> even naar je uit te kijken, meneer Stui. Maar je bent godverdorie... En je eentjes zijn groot als dus die zes Duitsers bij elkaar. Ja, dat dat vind ik dan ook weer zo. Uh, nee, zijn ze af... gevlucht of wat? Ja, nee, en zijn heel snel weggegaan. Ja, maar ja ik ben niet in, in Duitsland hebben je ook allemaal een mondkapje op, toch? En hier ja. doen ze alles af, trekken alles uit. Ik hey, we, hebben het, we, we hebben het wel weer genoeg gehad ja, over corona. Wel, ja. Oh, we ging het over corona? Het ging over een <laughs> ja. supermarkt. Hey, supermarkt. Even, ja. ja, maar ja, het ging wel over... Uh... Hey, Angela, Angela de Jong, hè? jij kent haar wel. Ken je ja, haar? Niet persoonlijk. Nee, nee. nee. Nou, ze is terug en, en uh, schrijft de vijf uur uh, show de grond in. ja, dat was ook niet best. Maar nee, dan, dan had je even naar nou, de Hitquiz wel. moeten kijken. Dat is uh, feest. Wat is wat? Elke avond om zeven uur op NPO 1, de Hitquiz. Goedemorgen zeg. Leuk? Dat is een belediging? Nee, het is een belediging van mijn vak. Dat oh, ja? is het slechtste televisieprogramma van het afgelopen jaar, tot nu toe. Oh. Wie maakt dat? Uh, dat ga ik niet zeggen. En wie zendt het uit? Uh, NPO 1, dat is nog het meest trieste. Ja. Dus, dus uh, ja, het is echt wel. Het zit onder het niveau van het slechtste SBS-programma. Oké. Okay. Maar goed, zes nou. hé, hey, mag, mag ik een dierendingetje doen nog? Ja, heel graag, oh, heel graag. Oh nee, ik wil even Frank. Ik heb een uitdaging voor jou. Oh. Uh, ken je Roy Kirby of niet? Nee. Nooit van gehoord, hè? Nee, he? nooit van. Nee, maar het leek me leuk om maar een wereldrecord te vestigen. En ik heb jou opgegeven. Roy Kirby is een gevechtsdeskundige. En die heeft het wereldrecord uh, Hartse Trap in het Kruis. Die is uh, geleverd <laughs> door een Amerikaanse kooivechtser, door Justin Smith. En Roy Kirby heeft een trap gekregen in zijn kruis van 500 kilo... met een snelheid van 35 km per uur. <laughs> ik denk, je hebt twee volwassen kinderen. Ja. Je bent gesteriliseerd. Kan ik je schelen? Take one voor de team. Kan ik je opgeven? Uh, ik zet alles op doet Het doet even pijn. Ik zet, zet alles op nee. <laughs> <laughs> wat een zieke geest heb je toch? Ja. Ja. Dat, dat, dat je me ja. Oké, okay Roy, wat denk je dat we gaan doen? Nou, we gaan het wereldrecord in je kruistrappen verbeteren. Wat een de zieke geest, dat is gewoon normaal, hè? We zijn natuurlijk ook mensen die kijken in. Uh, in uh, we hebben ooit. Met, Guinness Book of Records. Uh, ja, we hebben ooit een keer een, een, een recordpoging uh, te verbreken met, uh, met Tom, met Tom Waas van uh, Rijsse Waas, de Vlaamse presentator. Uh, daar werkte ik toen mee en die heeft toen. Uh, de, uh, een uitdaging en toen wilde hij ook een Guinness-record en dat was pizza eten. En het is hem gelukt. Echt waar? Ja, het is veel te veel. Maar uh, het is een pizza-eten-record. Maar hoe debiel ben je dan? Ja. Maar hoe debiel ben je als je zelf in je kerst gaat trappen? Is, nee, het is wel een keer blijft. leuk om, om, om het boek eens mee te nemen. Heb jij het? Oh nee, nee de, nou, misschien ook wel. We kun je dat zo'n boek wel hebben. Ja, ik heb. Het, het is wel leuk om uh, ja. al die uh, idiote achter te Of de dingen met Frank op zijn rug, dat hier had uw advertentie kunnen staan. Dat vind ik helemaal leuk. Ja. again. When I get home, you be waiting.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 back. ZFM en uh, ja, de leukste uh, platen. We kregen net een bericht uit Zwitserland, hè Frank. Ja. <laughs> van uh, Christy Beverwijk, die zit gewoon naar ons te luisteren... in uh, Zurich, Zwitserland, vol places. Dat is toch wel wonderlijk. ZFM is een wereldomroep aan het worden. Is een wereldomroep, dames en heren. Dat is wel duidelijk. Altijd bij de hond, er nooit een staande weg. Christy de met een ander Ja, ja, ja. Zwitserland, hop, hop, hop, hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Jij hop, hop, jouw, hop. Ja, ja, ja. Ach, af, mevrouw. Af, af, af, af. <laughs> mevrouw Kwaks. Ja. Zijn ja. er nog files? Ja. Nou, ik eh, kijk even naar buiten, maar ik zie niks. Ik kan Kees wel even bellen, maar die neemt toch niet op. Ik heb begrepen dat jullie ook kinderen hebben, mevrouw Kwaks. Ja, hebben mijn zoon, Ken, Kennet. Oh ja? Een K2. Oké. En die andere ben ik even kwijt. Ik denk een K27. K27. heel goed dat hij Ja, ik ken ze toch Ja, K27, K2. Ik ken Maar Kees heeft een lumpia op zijn borst laten tatoeëren. Omdat hij altijd met de Chinees eet. Ja, dat vind ik ook wel bijzonder. maar goed, als je hem niet op je leuning hebt gezet, dan ga je op weg. Waarom een lumpia? Ja, ze hadden iets anders. Als je mijn pan ziet, zou iemand bellen. Ja, ja. Ja, ja. Doe de mij maar zo'n pan shit. <laughs> zo'n pan shit. Uh, Houdt u van Chinees? Weet je wat een half pannetje is? Dat hebben ze alleen in Frankrijk een pandemie. Dat is een half pannetje. We zouden het er niet over hebben. Nee, maar okay. dat is uh, de, demi-sec half droog, zeg maar. Zo'n beetje, ja. beetje mijn idee, weet je. Oh. Weet je wel, weet je niet? Dat is wel weer genoeg mevrouw van kwaks. Ja, dat zeg ik toch. Ja, het zijn uh, spannende dagen. Goed, je was. hebt het dierennieuws al meegekregen, of niet? Dierennieuws. Ja, dierennieuws. je vertel? Nou, er zijn tien flamingo's neergestreken op de Wadden. Dus dat zich voor de kust van Friesland is, uh, zijn tien flamingo's ja. neergestreken. Dat is vrij uitzonderlijk. Uh, en er is ook in Brabant, de kieuwpoot kreeft, is boven water. Ja, dat is Die dat was tussen. ook een tijdje. Dus als mensen gaan zeggen dat, dat het klimaat niet verandert, dat er niks aan de hand is... Ja. dan moet je toch met iemand gaan bellen, denk ik. Nou, maar het is wel positief. Het ja, heeft ook zeker. positieve zijde. Het maar het is ook negatief dierennieuws. Want in Veldhoven in Brabant. is een half miljoen bijen in beslag genomen door de dierenpolitie. De eigenaar had geen verstand van zaken. En dan vraag ik me af. Kijk, de insecten zijn zondagochtend naar een geheime opvanglocatie over. Wat een leuk baantje heb je dan? Dan moet je een half miljoen bijen overbrengen. Nou, daar had ik wel bij willen zijn. Ja, nee, maar, ik, ik ben zo bij. Nou, maar, nee, maar wat, dat, wat doe je er dan mee? Dan ben je me naar, ja. zoek je een imker en zeg nou, Ik heb een half miljoen bijen. Maar hoeveel? Is dat Eén kist? Is dat één zo'n ding? Nou, dat is vol, volgens half mij miljoen wel bijen. een bijen. Dat is wel een aardige kast volgens mij. Een half Toch? miljoen. Ja, dat denk ik ook. Want zitten er 40.000 bijen uh, ongeveer? Geen idee, je dus moet er geen keer ik. ik ben uh, de laatste keer ja. dat ik... Uh, nee, sorry, maar dat houdt niet bij. Nou, ik zal het even bij de Ikea. Of zo ik bijenkosten hebben? Dat dus, is wat anders dan een Billy. Ja, een uh, Jesus ja. Christ, ik moet echt... je Alberti, dan krijg je Alberti. <laughs> en uh, een, een restaurant in China is uh, voor landelijke opschudding gezorgd... door de gasten bij de ingang te verplichten om hun eigen gewicht te meten, te wegen... Dus dan moet je eerst naar binnen. Ten -ten en dan obies. Ja, en dan moet je kijken van, uh, nou, wat weeg je? Krijg je eerst, oh ja, als je, als je te veel weegt, kom je er niet in. Dan krijg je krijg eerst een uh, temperatuurmeter op je voorhoofd. Ja. Voor iets wat niet, waar we het niet over hebben. Uh -huh. En daarna moet je op een weeg gaan. Dat kan toch daarna je adresje vullen. Het zijn, die Chinezen zijn wel heel bijzonder hoor. Ja, dat is een bijzonder volgende. Ja, ik, ik, als je die mensen ziet, dan zijn er denk ik niet al te veel die obies zijn. Maar misschien in China zelf wel. Dat zou kunnen natuurlijk. Ja, ja, ja, ja dat zou kunnen, ja. Ja, het is... Het is, uh, het is een, jij bent er ook geweest, hè, Tino? In China? Ja. Nee, nee. Ik oh, je een, bent niet in nee, China Nee, ik ben best wel... Uh, best het is een heel bijzonder land. Het ja, ik zou nog graag willen, maar... Het meest bijzondere land... Nee, nee, nee. Afghanistan is het meest bijzondere land waar ik ben geweest. Ja, Afghanistan. Ja. In, in uh, uh, kamp Holland. Hey, ik heb zo'n update, zie ik net. Ja? Wij kunnen al een beetje miepen dat we verplossing 24 corona... en staan op de voorpagina van de Telegraaf... dat we zo'n enorme uitbraak hebben. Maar in Scheveningen is het ook niet best, hoor. Oh, Rioolwater in zee, dubbele punt. Ja, sorry, daar gaan we weer. Het, is weer. het is heel veel poep deze week. Ja. Rioolwater in zee, poedel in de poep <laughs> bij Scheveningen. Poedel in de poep, poedel in de poep. De naartje, afgeraden. <laughs> Wij kunnen nog wel gewoon wel een beetje in zee springen hier, hè? Ja, als het zuidwesten wind is... komt het misschien in weliswaar verdunde vorm... toch ook een ben beetje een deze drolluizen poep, een kleine drolluizen. oké. Wij hebben misschien poedel in de poep ja maar ze hebben allemaal een C geplast maar boebo wakker dat bewaren we toch echt voor thuis ja nou wij gingen nog wel eens naar Spanje ja en goed naam een de volgende zin die je nu gaat uitgeven. hè is een soort vriend van ons ja die wie is namen niet bekend maken nee maar begint met een T en eindigt op Tielke S en eindigt op ja God, ja. die had, ook een, die had, een, die had een, een bolus gedraaid, jongen, midden in zee. Nee, ja. dat doe je toch niet. Ja, nee, en en niet. wij zwemmen, en toen op een gegeven moment kwam die boomstroom eens langs. <laughs> nee, dat ja, is. Je kan ook te ver gaan. Dat, dat zijn ja, een paar ja. dingen. Je mag best een plassage doen in zee. Dat, dat, dat hebben <laughs> we allemaal een keer gedaan. Maar je doet geen boebuwak -boe in zee. Dat nee, is, <laughs> dat, is, dat, is, dat is waar het ophoudt. That's where we draw the line. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Toch? Ja. Dan ben ik het ook. Alright. Nou. We zijn eruit. We zijn eruit. <laughs> we zijn eruit. <laughs> ik heb een dierennieuws gehad. Dieren gehad. Het is vijf voor uh, half twaalf. Zullen we een plaatje erin Ik zou het gewoon doen. Ik zou zo'n plaatje doen. Eh, kan eh, eh, het kan nog, want ik heb nog 8% in mijn apparaatje zitten. En daarna is het gewoon helemaal klaar. Klaar. Hè? klaar dan gaan we dan, verlopen, dan ja? Nou, Kees, je zo niet helemaal 100% eens... Dus, uh... <laughs> Die Paul McCartney. Ja, dat is een tijdloze muziek. 60 jaar geleden hebben ze voor het eerst opgetreden. Wist je dat? Nee. In Duitsland. Hamburg. Nou, Hamburg, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, wat dat betreft. Goed bezig, toch? Heb jij wel eens gesproken? Geen internet. ik heb nooit een Beatle geïnterviewd. Nee. nee. Ik zoek nog een nieuwe huisarts. <laughs> nee. Want die in en dan ga ik weg. Die hebben dus nieuwe privacyregels. Ja. En die mogen dus je naam niet meer omroepen. Dus ja, ik zat daar dus van de week met uh, over vaginale schimmel gesproken. <lacht> en uh, dan zeggen ze dus niet meer je, je naam. Maar dan zeggen ze, wil die mevrouw met die jeuk in de vagina mij volgen voor dokter Brouwer? <lacht> nou, nee, dat was lekker. Ik ben gewoon naar buiten gelopen. Ja, toen wisten ze toch dat ik het was, denk ik. Maar goed, ben ik met, met die assistenten meegelopen. Dus <lacht> je ik ga ma je maar even kijken, denk ik. Je maakt wat mee, hè? Ja, misschien hebben ze hier een leuke huisarts. Dokter Soep of dokter Utke. Je weet het niet. Dr. Oetker. Is een beetje die commercial vervoeger, hè? Dat die vrouw in de kast Doktor staat. Dr. Die... Ja, ja. Ja, wat kost dan die condoom? Ja. Dat je met je rode kop in de kast staan, Pak Dan pak je die Jan. Dat is het een beetje. Dat is het een beetje. Jij hebt nog uh, wat nieuws over criminaliteit in uh, Zandvoort? Nou, ja, we hebben allemaal meegekregen. De jongens... Uh, of jongens. De heren die uh, verdacht worden... Want ik uh, moet wat maar uitkijken wat je zegt. Verdacht worden van betrokkenheid bij de moord... Uh, de gruwelijke moord op uh, Bas van Wijk in Amsterdam. Mm -hmm. uh, die zijn in Zandvoort opgepakt op de Engelbertstraat. Uh, zeg maar, voor de, waar de neus zat. Ja, ik zag wel. wat. Tof, okay, voor de piteria, de piteria uh, zeg maar, daar ter hoogte van... Uh, maar het was... Ik, ja, het is best wel gek, maar dan denk je dan Als ze maar niet uit Zandvoort komen, wordt een belachelijke... Gedacht is natuurlijk. Maar ze zijn volgens mij gewoon aangehouden en gevolgd. Want het was een speciaal arrestatieteam met uh, bivakmuntjes... speciale petjes op en zo. Oh, ja? Dus ze hebben die jongens gewoon volgens mij afgelegd... en, uh, en klemgereden waar het kon. Ik vind het toch altijd... Je hebt een hulde aan de, aan de, de reddingsmensen. Uh, uh, maar ik vind, uh, om het even in een ander vlak te trekken... Die gasten die dat recherchewerk doen... Om al die ja. figuren op de sporen. Dat is ook waar. Nou, nou. Dat, dat is het beste dingetje. Hè? Geweldig. Een vriend van mij die werkt bij zware delicten. Ja. Dus die mag ook af en toe aan zijn vrouw niet vertellen waar hij mee bezig is. Dus nee, dat kan ik me best voorstellen. Ja, nou. dat is best uh, dat is efficiënt hoor. Ja. En sommige dingen mag je ook maar een bepaalde periode doen. Hij heeft ook op zeden gezeten. Mag je ook maar een paar jaar doen. Ja, hij wil het niet mee naar huis komen. Nee, nee, precies. Dus, dus dat, uh... Hey Tino, nee, ja. jij hebt nog een kolom. Uh, een, een, een oh, ik heb nog een korte kolom, ja. Dus Wacht even, dan twee. krijgen we natuurlijk altijd even. Oh ja. De kolom van Stij <laughs> uh, Deze heet rugpijn. Dus jullie weten namelijk nou dat ik al twee weken pijn op mijn rug heb. Dus ik denk, nou. Het is niet verstandig om in je eentje een caravan van 800 kilo op te tillen. Dus na twee dagen met knalende rugpijn te hebben rondgelopen, vind ik een plekje in de Thaise Massage bij by Moon. Bij binnenkomst zie ik een bekend gezicht. Jeugdvriend André uit de Koningsstraat. Vlag, vlak achter mijn ouderlijk huis. Voetballen op het pleintje van de en en de Brierschool. het Vincent Rugebrecht, Martin Visser, Paul Blij, Bertel Geneven de Klauw, Peter Waterdrinker. En zo nog enkele die we niet meer zien helaas. In verband met de jong dood. Veel kattenkwaad. kwaad. We hebben een topje gehad. André is de zoon van Engel. Een lieve man. Die achter de kassa zat. Bij de lokale supermarkt NKB. Wie weet dat nog. Van de familie N te Z...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 Nee, het is niet verstandig om in je eentje een kerst van 800 kilo op te tillen. Het levert de knieën in je rug en een dorpspraatje. Wel gezellig. Hé, hey, hey, hey, hey. hey, wat? De meeste namen? Kun je Michael Jackson voor vrienden. Ook voor vijanden, <laughs> Maakt eigenlijk helemaal niks uit. Wat zei jij nou, Frank? Een Marlboro? Uh... Nou, ik zit even te kijken nog in het uh, Zandvoortse karantje. Uh, Gerard Kuiper, voormalig uh, politiemedewerker... die vraagt zich af waarom het uh, verkeersplan... wat hij toen tot tijd, uh, we gaan terug naar 1994... Uh, had gelanceerd uh, voor de Marlboro Masters... Mm -hmm. niet weer uit de kast gehaald wordt... Maar ik, ik probeer even te bedenken of mij te herinneren hoe dat plan er dan uitzag. Is dat iedereen binnen via de Zandvoortsalaan en allemaal eruit via de Zeeweg? Ik weet het namelijk niet meer. Maar weet, weet, ik weet ook je nog hoe dat uh, nee. in elkaar zat? Nee. nee. Maar goed, ja, weet je wat ik vorige keer ook zei. We hebben natuurlijk als uh, omliggende gemeente allemaal hard meegewerkt aan het. Uh, het probleem wat we in deze gemeenten hebben. Want als je ziet hoe af en toe die ambul ambulances proberen door het verkeer te komen... als het vaststaat, dan is dat best heel uh, zorgwekkend. Ja, dat, zeker. We uh, ja, hebben ja, natuurlijk een helikopter, hè? dus als er echt wat is dan is een helikopter. Als er echt wat is, een helikopter. Gelukkig, ja. ja. ja. Maar, uh, maar vroeger hadden we hier een ambulance op dorp staan. Ja, Rob die? met Rob. Rob. Rob de Graaf. Oh, een mafkamer was dat. Ja, die had zijn eerste slachtoffer zelf aangereden. Een brommertje op de Zandvoortlaan. Ja. Weet je dat ja, nog? Ja, dat ja. weet ik ja. nog wel. Hup, achter in de taunus en nou. Weet je toch zo? Ja. Ja. Een beetje fietsen maken die ja. vammetjes op straat gooien. Fantastisch. Ja. Fantastisch ja. oh, wat grappig. Ja, ook dat was Zandvoort. Ja, ik moet er helaas vandoor. Hey uh, Tino, mag ik je hartelijk danken ja, voor het Ja, dat is uh, wederom uh, uh, een buitengewicht. Ik moet, uh, ja, ik moet uh, jureren bij het uh, WK Micado voor voor Parkinson patiënten, dus ik ben al een paar uur bezig. Ja. <laughs> <hij <hijen> dat is een grapje, sorry. Nou, dat zien je dan, hè? Ja, toen Blijf, heb uh, je het al Gaan we het werken. Ja. Vol, nou, volgende Legen, week ben ik op vakantie. Ja, dus ik weet niet of jullie hier zijn. Als nou, je plaatjes plaatjes kan draaien, of je hier komt. Jaap, Jaap, Jaap, Jaap, kan jij volgende week niet volgende week? Ja, ik, ik ga even naar mijn dochter en die zit in reizen. Hoe in, ingewikkeld in is dat een plaatje in te starten als jij het kan? Ja, dat is helemaal niet ingewikkeld. Dat bedoel ik? Kan iedereen? Ja, ja je is ook nog bijna op. En volgens mij kan Jaap het beter. Ja, 5% batterijlading over. Nou, <laughs> is goed ja, het is echt dat ik wegga. <laughs> ja, wij komen ja, niet uit een ei. Bijzonder waar genoeg. Ik zeg toe, tot volgende week. En, ja. Zet hem ja. Bye, bye, bye. Cheers. Bye, bye. Nou, dat was uh, heer Stuy uh, live hier bij uh, ZFM, ja. dames en heren. Wij danken hem voor de fantastische bijdrage, wederom, ja. um, Zoals inmiddels wekelijks te horen bij ZFM. Nou, het is uh, altijd gezellig hier. Ja, zeker. Oh. En uh, de telefoon gaat hier zelfs. Is dat hier? Ja oh, hoor. Hier. Ja. Answer. We hebben een beller. Even kijken, we hebben een beller. Hallo? Hallo? Ja. Hallo? Ja, ik kan hoor. Vol hey Jaap! <laughs> we hebben Jaap live. Ik weet niet of het, uh, het doorkomt. Ik weet helemaal niet hoe de telefoon werkt, Jaap. Ja, ik kan. Nou, Jaap, uh, Jaap is hier volgende week, uh, Frank. Nou, dat is goed nieuws. Uh... Heb je hekje, hekje, hekje, hekje, dan zie ik op de tafel. Wat zei je allemaal? Hekje, hekje, hekje, en dan ik op de tafel. Heb je, heb je één? Heb jij het? Nee, ik, ik kan het niet volgen, maar ik, ik ben geen techneut. Dus ik ik kan... ook niet? Ik ben nog uit de tijd van de contactpuntjes. <lacht> Ik zit... Uh... Nee. ga ik zie je Dag ik hoor je volgende week. Ja, ook dat is live radio mensen bij ZFM. En dan gaat er wel eens iets uh, niet zoals je zou willen. Nou, het gaat wel zoals ja, we zo willen. Ja, dat dan weer wel. Geef hoeveel procent heb je nog in de accu's? We hebben nog uh, 5%. 5%, dus het gaat de Dat is spannend. Maar en, we gaan uh, het wel redden. Ja, de luisteraars redden? kunnen meedoen aan de pol. Red hier het of red je het niet. En uh, stuur uw antwoorden nu in. Ja, en uh, nou ja, wij, wij, wij, hebben, wij hebben nog even. Dus we draaien nog een uh, vrolijk liedje. Simon and, uh, Simon boy, and Garfield. story seldom told. I have squandered my resistance. For a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and chest till man hears what he wants to hear and disregards the rest. in de zestig jaren moet je, moet, je, moet je nagen hoe dat klonk. Fantastisch. Toen al. Ja. Dus gaat die drillrap, bagger en andere moderne shit... Gaat dat niet redden, hè? Nee, drillrap zeker niet. Nee. Ja. En, en uh, wat dat betreft is het wel heel bizar. Ik zal eens kijken welk jaar dat is geweest. Ik dacht 67. 67? Ja, dat kan ook nog, hoor. Even maar dat kan kijken, maar hoor. De boxer. Ja, ze je allemaal songtekst. 66, 67, schat. Ja, nou... Je weet het niet, hè? Je weet het vaak niet. Je kan het vaak ook niet weten. Nee. Want het heeft te maken met het feit dat je het niet uh, weet. Uh, nee, ja, ik zit hier alleen naar Songtest te kijken. Uh, oh, kijk, dat komt omdat het er ook staat. <laughs> het, is, uh, het is allemaal niet makkelijk, hoor, tegenwoordig. Nee, het is allemaal techniek. Jij bent, jij bent niet zo goed, hè? In, uh, in, uh, ik ben niet... Uh, nee, nee, nee. Ik ben uit de tijd van de contactpuntjes... En, uh, als ik ook hoor wat er allemaal met uh, moderne voertuigen kan misgaan. En, en die zitten ook volgepropt met allerlei shit. waarvan je je afvraagt. heb je dat echt nodig? Je mag niet je iPhone bedienen onderweg. en terecht overigens. maar de gemiddelde auto's tegenwoordig uitgerust. met kamerbrede computerschermen. waar toch ook het een en ander uh, opvalt uh, af te kloppen. Ja, dat is ook een Navigatie niet zonder, en. Uh, dus dat is allemaal geen punt. Maar waag het niet om je iPhone ter hand te nemen. want dan heb je een probleem. Ja. Dus dat is dan weer een beetje de contradictie in het hele verhaal. Maar En dan erbij gaan de verzekeringspremies al maar omhoog. Omdat als jij vroeger schade had... dan werd dat spatbordje uitgeklopt en kwam er een nieuw bumpertje op. Ja. En tegenwoordig zitten er honderdduizend sensoren in een auto... en camera's en alles moet gecalibreerd worden en vervangen worden. En dus dat uh, drijft de verzekeringspremie op. Maar daar heb ik allemaal geen last van gelukkig. Dus ik heb zo min mogelijk shit in de koets, Alhoewel ik moet zeggen dat het autootje van mijn vrouw Paula... de nieuwe Suzuki Jimny... Ook wel de nodige, Daar zit ook alles in, de nodige gadgets heeft, moet ja. ik bekennen. Maar de keuze daarvoor is dan ook omdat zij niet zo graag in een oude auto rijdt. En ook omdat dan qua betrouwbaarheid wij hebben gekozen voor niet alleen het format, maar ook uh, voor het Japanse voertuig. Maar ja, Frank, eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik jou toch regelmatig in dat kleine Japanse uh, uh, jeepje zie. Dat, hier dat rond, klopt, uh, omdat we nu ook uh, de, de rode brandweer Mercedes hebben verkocht. Akkoord? Dus uh, daar was geen emploi meer voor. En, uh, een welk hele jaar, fijne je, auto, overigens. Welk jaar was die? 1986. <laughs> ja, fantastische auto. Ja. Wellicht een van de beste Mercedes. Ja, is dat altijd, zo? Ja, ja, maar ja, maar. zegt men? Uh, 86. Nee, dit is niet van uh, Janice Joplin, Mercedes, hè? Nee, nee, nee, nee, nee, die is uit de 60 jaren volgens ja, mij. Ja, ja, klopt. ja, klopt. En uh, um, om nog even terug te komen op Simon Garfunkel. Dat was 1969 uitgebracht en opgenomen in 1968. Oh, dus in november 1968 opgenomen. In de maart, 21 maart 1969 is die... Uh... Aha, nou, dan zaten we er niet heel ver vanaf. Ja, en ze hebben het uh, samen geproduceerd. samen met uh, En Paul Simon heeft geschreven. Wat een prachtige muziek. Kan jij je nog het clipje herinneren met uh, Chevy Chase? Ja, ja, ja. Nee, ja. Schitterend. Ja. Ja, wat een, een talent die mensen Ja, absoluut. Tijdloos. <tijd> nou ja, en dat is de Stones ja. en, alle, de pink, ja. en alle mannen van die jaren. En, uh, Karin, waar hou jij van? Ja, ik ben er uit de tijd van Lubende en zo. Hè? Ja, zoek de zon op en dat soort platen. Maar goed, Gert en de Mine vind ik leuk. Vond de zangeres de, de naam vond ik leuk. En wat welke. En, uh, de... Ja, een welk... beetje bezig het in, hè? Een schitterend heintje, vond ik vroeger leuk. Ja. Die is nog steeds bezig in Duitsland, he, die heintje. Ja, ja. ja hij voelt ja. lachend. zakken. Nou, die kennen die voor hè? Vind je hem nog leuk? Ik, ja, Nou, is een beetje opgeblazen. Het lijkt Kees wel. Met een <laughs> avond in de snackbar. <laughs> dus, uh, nou ja, dat zijn uh, van die dingen. En wie ook uh, zeg maar qua artiesten altijd uh, mijn hart had gestolen... was, uh, was deze man. Ik kon ook wel een liedje schrijven. Stevie Wonder. Stevie Wonder. We'll be right back soon after this. He has knocked me off my feet. Bay ZFN. I see us in the park Strolling the summer days Of imaginings in my head And words from our heart Told only Geboren als Stephen Judkins op Stephen Moores. Dat begrijp ik niet helemaal. Maar is hij uh, eigenlijk geboren zonder uh, gezichtsvermogen? Ja, nou dat zou ik je vertellen Frank. Hij uh, is twee maanden te vroeg geboren en hij bracht zijn eerste dagen door in een Couveuse, toen al in 1950. En hij kreeg eh, zuurstof omdat hij niet goed ademde door de onrijpheid, uh, onrijpheid van zijn longen. En het teveel aan zuurstof dat hem in de couveuse werd toegediend... verstoorde de groei in zijn bloedvaten in zijn ogen, Ach, waardoor jeze. hij blind werd. Afgrijs. Of ja. oh. En deze aandoening wordt prematurelytus genoemd. Holy cow, ja, ja, nee, ja dat, helemaal, dat kan allemaal gebeuren. Ja, ja, ja, het maar ja, als, niet hij niet, als hij niet blind had geweest... had hij waarschijnlijk nooit zo'n goede muzikant ge geworden. Nou, ik weet wel waar ik voor zou kiezen. Maar goed, de man heeft het Nou, dat is het allemaal. Je hebt, je hebt geen keuze. Ja, nee, nee, dat klopt. Dus ja. wat dat betreft... Uh, nee, ja, En zo lang al. Die, uh, hij was twaalf, geloof ik. Toen, uh, op zeven jaar speelde hij voor het eerst piano. Ja. Hij zong in een kerkkoor. En leerde zichzelf de, gram, de chromatische mondharmonica bespelen. koor. En jammer. drums en bas. Ja, ja. gewoon is een reet muzikant. Ja, waanzinnig. Dus wat ook. ja. Ik zit nog even te kijken in het uh, Zandvoortse krantje? Ja, dan de, zijn er zijn nog uh, leuke dingen, Frank. Nou, uit het Zandvoortse uh, verleden heet ja. het, De Zandvoortse zomerdrukte door de jaren heen. Een van de foto's op de rechterpagina, bijna onderaan. Dat is er een van, de, van Spijkstraat, het voormalig NS-terrein... Ja. met uh, uh, of aan het eind daarvan van Lennepweg de, de vuilstort. En aan de auto's te zien is het eind veertiger uh, jaren. Nou, echt geweldig, want mijn ouderlijk huis staat daar ook nog op. Mijn vader kocht het huis uh, van Spijkstraat. Ik weet niet of het nummer twee of nummer één was. Ik dacht nummer twee, nee, maakt niet uit. Toen tijd voor 11.000 gulden, begin 1955. <laughs> Geweldig. Is dat, ja, ja ik, ben er, ik ben er nog geweest. Ja. Ja. ja, en dan daarnaast een paar huizen verder woonde de familie ja. Leen, van Rob Leen. Goed hè? En uh, ja, dat waren alle vrienden uit de buurt. Ja. En uh, mijn broer die, uh, was wel uh, uh, aanwezig in alle opzichten in de Van Spijkstraat, mijn broertje, mm -hmm. met uh, Erik Reen. En daar werd nog wel eens wat bossages in de brand gestoken. Ja, we hebben natuurlijk... Ik, ja. liep, ik liep er altijd, want ik zat op de Karel-Dommerschool. En ik woonde op de, op de Valinneweg. Dus wij liepen altijd uh, daar beneden. Ja. Langs dat vuil. En dan moest je daar omhoog uh, bij, de, bij dat vuilstation. Ja, ook. geweldig. En, ja. en van, van latere datum is dat ik met jouw broer Boudewijn... Ja. op dat terrein, zwinters als het gesneeuwd had. Want we sneeuwden het nog in die jaren. Uh, daar ging slippen met de oude Ascona. Oh ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja Fantastisch, jule, ja. ja. <laughs> Sofie, maar we kennen elkaar al een tijd. Ja, we kennen elkaar neer. al een tijd, G. We, we praten al bijna over 50 jaar. Ja, ja en, niet normaal. Samen opgegroeid in ons ja. fantastische... Nee, langer dan 50 jaar. Ja, langer dan 50 jaar. Ja. In ons fantastische dorp. Ja. En uh, we kunnen ons ook nog ongetwijfeld herinneren... het uh, Bouwers in aanbouw zijn. Uh. Bouwers uh, ja. uh, uh, natuurlijk. En wij, wij zijn wel uh, van het verleden ook wel. Nou, ik wel... Ja, ik, ik heb daar wel wat mee. En uh, ja. natuurlijk uh, zonder verleden geen toekomst. Dus, zonder uh, verleden geen toekomst, dank. Ja. Uh, nou, het is alweer bijna, ja. het is alweer bijna uh, verleden wat we uh, vanochtend hebben gedaan. Ja, zo snel kan het gaan. Zo snel kan het gaan. Uh, Karin, hartstikke bedankt voor het langskomen. Nou, u voelt heel gezellig. En ik weet of ik er volgende week of week daarna ook weer ben. Dan dus ik ook een beetje van Kees af. Als er een ene files zijn en hij weer een nieuwe baan... dan moet hij toch weer lezen. Ja, dat zegt, het, nou zit er ja. wel in, ja. is je niet wel. Dag hoor. Nou, hartstikke bedankt. Hè, Dag de Karin. De... Een hele leuke voortzetting van deze wonderschone dag. We hebben nog anderhalve minuut voor het nieuws... Uh, en, en, en natuurlijk de verkeersinformatie. Dus uh, heb je nog wat te melden, Frank? Nou, uh, nog heel even over Zandvoort dan. De kabelloods, kun je die ook nog richten? Ja, maar Ja, Geweldig. Ja. Ik heb thuis nog foto's daarvan uh, van veel oude zaken... van Zandvoort uit mijn jeugd in ieder geval. En je hebt heel veel foto's gemaakt, hè? Jij ja. Nog de kabelloods uh, aan de kop van de Verlennepweg... wat nu is helemaal volgejekkert met beton. Ja. Dat was toen ter tijd een vlakte... En toen bestonden er ook nog de plannen om Zandvoort van een pier te voorzien. Ja. En dat is een van de redenen, volgens mij in mijn herinnering... dat dat heel lang uh, kaal is gebleven. Klopt, klopt. En uiteindelijk toch is bebouwd. Omdat Mooi verhaal. Het, uh, Pierplan mooie, niet door kon gaan. En ik woon op de Vlennepweg en ik, ik ga nog eens een keer die flat nog eens een keer bekijken. Dat ja. lijkt me nou heel erg leuk. Ja, dat, dat, uh, ik loop er elke dag langs. Hey, volgende week hier met Jaap. Ja, ik weet het niet. Daar, ja. En jij, en het komt helemaal goed. Nou, we gaan het zien. En uh, ik ga zelfs uh, luisteren. En, en, uh, dus dat komt... Uh, ja, dat komt toe. Het wordt, wordt, wordt een hele gezellige uitzending. Want uh, Jaap is natuurlijk ook niet van een kleintje vervaard. Nee, ik denk het niet. Dus wat dat betreft... Uh, iedereen bedankt voor het luisteren. En, uh, Fijne week. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5